Het reddingsteam kwam gisteren aan op de plek in het noorden van Canada... waar de spullen lagen van de mannen. Daar wisten ze dus het lichaam van een van hen te bergen. De twee Nederlanders werden vermist sinds eind april. Er werd al vanuit gegaan dat ze in het ijskoude water waren omgekomen. In een dorpje bij Assen is gisteravond een invalide vrouw uit een busje gevallen en overleden. De vrouw van 67 zat in haar rolstoel in haar invalide busje. Ze wilde eruit, reed de liftklep op, maar viel vanaf die klep op de grond. Ze raakte zwaar gewond en overleed korte tijd later. China werkt steeds harder aan het opspuiten van land in de Zuid-Chinese Zee. Het gaat om een gebied bij een eilandengroep die ook door drie andere landen in de regio wordt geclaimd. Volgens de Verenigde Staten heeft China sinds vorig jaar 800 hectare land opgespoten. Het nieuwe land is belangrijk voor China, zeggen de Amerikanen. Er worden waarschijnlijk militairen gestationeerd en er moet een vliegveld komen. Het weer vandaag enkele buien. Het wordt 13 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. Dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 One Direction kunnen zijn, is het niet. Het heet The Main and I'm So Pretty. Oh nee, Am I Pretty? Zo, vraagteken. Ja, sorry. Ik ben natuurlijk in uh, Turkije geweest. Had ik al gezegd dat ik in Turkije was geweest? Nou, daar heb je natuurlijk toch wel heel veel grote mensen... die uh, daar gekomen in zo'n park, in zo'n resort, om te eten. Maar je hebt ook best wel van die hele gespierde binkies... die daar rondlopen, zo van Am I Pretty? En dat trekt altijd wel hele mooie dames. aan. En dat is toch altijd niet ona onaardig om naar te kijken, natuurlijk. Het is uh, 7 minuten over 9, tweede gedeelte van dit radioprogramma... Leuk dat u erbij bent en we kijken altijd even wat er speelt op deze dag. Het is vandaag 9 mei en in 1342 in de Mechelen ontstond er een brand. En de vuur verspreidt zich zo snel dat een groot deel van Mechelen dus in as wordt gelegd. En in 1961 koningin Juliana stelt de, de gebrand, toren in gebruik. Tussen de toren IJsselstein en uh, uh, de toren in IJsselstein in, in, in gebruik. Ik het kijken. Oh, dat is Lopik, de tv van Mars. De tv Mars van Lopik wordt in gebruik genomen. Ik denk, wat dat is gebrand ik. Nou goed. Ja, ja, dus dat was 1961 toen werd die toren in gebruik genomen en pas geleden. Hoe lang is het alweer geleden dat hij naar beneden kwam? Ik heb geen idee. Dat is toch alweer twee jaar geleden zo dat hij daar de brand kwam en dat hij naar beneden klapte. Dat was toch die toren? Kijk eens naar de gebrande toren. Gebrand die toren. Hij nou, was toen verbrand. De gebrand die toren. Nou, ik zit al te kijken bij de gebranditoren of ik nog wat kan zien. God ze van... maken er af en toe een kerstboom van. Ja. Ja, het staat niet dat hij niet meer uh, staat eigenlijk. Ik ben in de war. In, in, de war. 2012, uh, in 2012 Barack Obama drukt als eerste zittende Amerikaanse president zijn steun uit voor het homohuwelijk. Dat is nog maar drie jaar geleden. Nou oh, ja. Ja, dat is, Amerika is nog steeds verdeeld. De bepaalde Staten kan je onze homo nog steeds niet trouwen. De bepaalde Staten wel. Ik geloof wel dat er steeds meer komen. Wat speelde er nog meer op 9 mei? Dat je al verteld over de Beatles? De Beatles! In 1962 tekende zij hun eerste contract met IMI Parlophone. Ja, precies. En... een praattelefoon. De Beatles, hoe gingen ze ook alweer? Geen idee. Love, love, oh, die! Oh. Ik ga ja. het bel Oh, het was echt meuk deze, uh, deze plaat. Love, love me doe. Het, het, het Montemonicaatje wat je in deze plaat hoort. Ja. die is nog gestolen ergens in Limburg. Hè? In een muziekwinkel is hier door gestolen. Hun. Door hunzelf, door, oh. door John Lennon. Want John Lennon was natuurlijk wel de, de jongen van de B. Ik vind dan wel dat die muziekwinkel wel recht heeft op een zekere. Een uh... journalist is ooit teruggegaan, jaren later. Ja. In, in de jaren tachtig zo. En die heeft toen nog 25 gulden betaald voor oh, die Monte Monica. Nou, het had wel iets meer mogen zijn. Want die nee, was, hij heeft wel meegespeeld in dat ding. Dat is waar. En dus uiteindelijk... is 1% van de omzet. Het, en nog even het meest invloedrijke nummer wat ze, wat ze hebben gemaakt is dit. Ja, het zet er soms ook wel een beetje aan tot verkeerde dingen. Charles Mensen werd uh, er helemaal gek door. En liet uiteindelijk alleen mensen vermoorden. Dat deed hij niet zelf. Met... Ik denk, denk nooit, aan... Deed nooit aan dit nummer als ik aan de Beatles denk. Nee. Maar dit ik denk van... dan aan Yesterday en zo, weet oh, je Oh, nou. mijn god. ja. Weet je Kijk. Nou. Kijk even op het witte album van de Beatles. Daar staan echt juweeltjes op. En dat is ook eens even wat anders dan je gewend bent van de Beatles. Okay. Dus de Beatles dus in 1962 kregen ze een contract bij Parlophone. Nou, wat lees ik nou hier toch op Wikipedia. Ach, nee. In 1952. De geboortejaar van Chris van den Broek. Altijd werkzaam geweest bij de Haarlemse Autocentrale in Haarlem. Tegenwoordig woonachtig in Zandvoort. En hij wordt vandaag 24 jaar. 24? Vanuit... Oh nee, sorry, 54 jaar. Ja, Gefeliciteerd, ik Chris. Ik denk dat is wel heel opmerkelijk. Hij uh, <laughs> ziet er ineens zo jong uit. Oh. Ja. Nog uh, ja. even kijken wat er gebeurde er? Uh, de droomvlucht van de Efteling werd in... Oh ja, in 1993 werd die in, uh, in gebruik gesteld. Toen kon je dus, uh, kon je gebruik maken van die ja, attractie. Ja, dat was wel heel mooi. En ja, droomvlucht. Ik ga er graag in. Droomvlucht... Leuk. Het leven is een sprookje. Laat je even gaan. Vergeet even de sores van morgen. Ik bedoel, oh, wat was dat mooi. Het is wel iets voor inderdaad gestreste mensen. Het is echt een helemaal ontspanning. Goed. En in die 19. Kijk, er speelde nog iets. Nee, dat was het een beetje. Ik nee, weet wel nee, dat in nee, 1810 ja? dat Marianne der Nederlander werd geboren. Was prinses van Oranje Nassau. Overleden in 1883. Het is toch wel een bijzonder iemand geweest. Ja? Prinses de Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau... een dochter van koning Willem I de Nederlanden en prinses Wilhelmina van Pruisen. Maar ze hadden oudere broers... en die werden dus koning en zo. Dus, uh, ja, zij werd, uh, was gewoon het, het schattige kleine zusje, Marianne. Maar ik, je ziet voor de rest helemaal geen... vernoemingen naar haar eigenlijk, hè? Nee, nee eigenlijk niet, Marianne. Het is voor mij helemaal een nieuwe, een nieuwe ja. naam. Ik ken er helemaal niet, maar ze heeft dus wel iets belangrijks... ze heeft wel iets betekend... Ja. in de Oranjes... Maar ja, dat zal je straks hebben natuurlijk bij ons koninklijk Huis ook. Met die jongste van Willem-Alexander. Ja, dat zet schatje. In 2009 zangeres Lisa Hordijk wint de talentenjacht The X-Factor. Oh, ja. Even een stukje, hè. keel vind ik vind het zo vreemd. Ja, het is het mooiste, hè. Ik oh, oh, oh, oh. nee, kan er niet echt... Nee, ik kan er niet Maar ze won toen die X-Factor talentenjagd. Dat ook we het allemaal kennen. En verder in 1927... Canberra vervangt Melbourne als hoofdstad van Australië. Ik ben daar geweest. Het is schematisch bijna opgezet. Allemaal strakke lijnen. Het is echt een aparte beleving. Het is alleen wel een beetje... Ik vind het een beetje killig, Nou, Ik heb ook echt zo klug. van, hoezo dan? Want uh, is Melbourne is toch... Uh... Een van de oorspronkelijkste steden dan, van Australië. En dan is het Canberra geworden. Ja, lag het lag het, het beter qua vliegtuigen zo. Maar dat gewoon, uh, ze hebben het gewoon opgezet. Dat, dat, dat wordt beter. Mm -hmm. Dus uh, dat hebben ze uiteindelijk uh, besloten, gewoon maar. Ik denk is het het... hetzelfde als bij het oude Egypte. Dat Luxor werd vervangen door Cairo. Want, uh, ja, ja, ja. Nou, misschien hetzelfde idee. Ja, uh, okay. nou, wie waren de andere jarig vandaag? He? Ja, wie waren de jarig? Nou, ik heb uh, gezien, dus Howard Carter is. Uh, Vandaag jaar, maar hij is al lang overleden, in 1939, reken Howard Carter. Maar ja, <coughs> hij was degene die de, de aanwezig was bij het openen van de grafdommen van Tutankhamon. Amon. Oh ja, hij werd toen bij be behexte van Humbiot. Hij ja. kreeg een, uh, een, een, een spel over Een vloek, vloek, vloek van Faro. Maar hij, hij is pas op uh, 64 jaar leeftijd overleden. Dus door zijn hoge leeftijd, zei ze in die tijd, kon, kon het niet zo zijn. Maar er waren anderen die waren wel onverklaarbaar snel ja. overleden. Schijn, het schijnt ook dat hij uh, <Klacht> schimmel op die wanden van die, uh, die grafdoemen... en die heeft hij straks ja. aangeraakt. En waarschijnlijk ja. met de combinatie auto en schimmel is hij misschien ook komen overleden. Ja. Griend Titelaar uh, uh, is vandaag jarig. Hij is geboren in 1943. Rekenaar dus. Hij is dus 72, 72 ja. geworden Griend Titelaar. Ja. Daar ken je die ook alweer van. Nou, van dit, onder andere... Had ook zo'n mooie stem altijd. En presenteer een televisieprogramma. Ja, Welkom bij Wondere Wereld. Wereld heeft weer heel wat voor u in petto. En omdat we weer eens om 8 uur s'avonds zitten... ...hoop ik weer mijn oude publiek van de vorig jaar ook... En het is tijdens... zo grappig om dat dan weer te het volgen. Het baadje van hem ook. Ja, het uh, baadje onderaan zijn kind. Hoest aantrekkelijk. <laughs> en, oh, uh, Fried, kijk daar. Nou, net zo'n kaboutertje. En dan zie je, uh, tijdens deze uitzending die er even mee zit te kijken, dan komt hij met een apparaatje. Het apparaatje is multifunctioneel, je kan ermee meten, je kan erop rekenen, je kan de klok erop kijken. En hij noemt echt een paar dingen en ik denk van, ja, nou, ik weet niet wat er zo bijzonder is, maar dat was toen heel bijzonder in de jaren tachtig. Dus ja, dat is wel weer leuk om terug te kijken. Maar wat ik ook leuk vind, dat zijn voornaam, Griet, of het ook Grietje, is een in Limburg gangbare verkorting van Christian of Christoffel. Ja. Nou, uh, Chris van den Broek, je hebt toch een bastel dat je geen Griet heet. <laughs> en hij droeg een bijzonder model Baart, Model tuinkabouter volgens sommigen en hemzelf. En uh, ook zijn Limburgse zak de J draagt bij... en zijn onmiddellijke herkenbaarheid. <lacht> ja, leuk hè? Vandaag is hij ook jarig Edwin Evers. Ja. Schijnt presentator te zijn. Ik noem hem even een Nederlandse disjockey. Verder is hij ook uh, vandaag jarig. Hij is geboren in 1971. Uh, uh, de Pornoactrice Lisa N. is vandaag ook jarig uh, Ik heb geboren. geen idee wie dat is. Jij natuurlijk weer wel. Ja hoor. Oh man, ik okay. kies nog even de, als opwarmer. heb ik een uh, filmpje zitten kijken. Mm een filmpje. degene die overleden is in 2010 is Hans Dijkstal. En er zit een foto bij het bericht en ik denk van, in welke maffia zat hij? Dat okay. ziet er echt heel stoer uit, Hans Dijkstal. Maar die was gewoon van een politieke partij, was hij niet van de PvdA van, van of zo, Hans Dijkstal. En ik kijk even wanneer, welke partij hij ook weer zat. Hij werd 67 en hij was van de partij, ja, VVD, <tie> daar was hij van. Oké, okay. vandaag is ook 11 uh, van Rijn Nederlandse actrice. Oh ja. En die is uh, wel bekend geweest van. Uh, uh, uh, kijk hoor. Want uh, ik heb haar wel uit series gezien ook hoor. Het huis aan Nieuwbiss, Poppy Patrol. En uh, het, ja, ze was echt wel. Uh, ik, ik, ik ken haar wel heel goed. In goede ik, tijden heeft ze gespeeld ook. Ik een kijk een terugkerende gastrol. Oké, okay, ik kijk naar de foto, maar het zegt mij helemaal niks. Nee? Oké, okay, tot zover het overzicht wat gebeurde op 9 mei door de jaren heen. Volgende week meer. Logisch natuurlijk hoor. 21 partners hebben een nieuwe situatie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 And music is your face And it takes a song to come around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 She's a carver. She's a butcher with a smile. Tear in my, my heart. heart. Oh. Than I've ever been. Echt, die clips die slaan... echt werken helemaal nergens op. Maar goed, de muziek is wel erg grappig. Dit heet 21 Pilots... Heet tear in my heart. Oh, dat gaat maar zeggen. Heel groot scheur in je hart. Dat kan we beter even laten maken. Ja, ik wou het toch nog even zeggen... want ik zit toch al, zat toch een beetje... bij die verjaarslijsten kijken. Ja? Er stond er eentje bij C418... C4, dat is een uh, alias van Daniel Rosenfeld, maar die Dat is een man. Die, die is dus best nog jong, hè? Die is uh, uh, 28 jaar, Ja. wordt hij. En die is een Duitse muzikant. Die heeft de muziek onder andere bij de video uh, Minecraft gemaakt. Oh, ja, oh, ja. En dan. oh, ja. oh dat maar is wel. Maar als je dus zie een hele playlist. Ja. Nee, ik denk van jeetje, de, de, zo'n jonge man is gewoon zo goed bezig. Hè? Ja, vooral als je, voor echt, als je muziek maakt of iets doet voor een videogame en dat, ja. dat breekt door, dan ben je klaar hoor. Ja. Ik, was het nog niet Mario? De man die Mario uh, zijn stem geeft, die, die wordt ook overal naartoe gevlogen om dan weer uh, iets is in te uh, spreken. Iets te doen? Okay. Oh oh doen Oh, o-oh. Hey, oh. Allemaal ja, van Dat ja. soort geluiden. Ik denk, nou, iemand anders kan het gewoon nadoen. Maar nee, hij moet het officieel inspreken. En uh, dat, ja, dat is goud. Gewoon net zoals deze man, dus die. Uh, C42, wat heet ik weer? die voor 418 of zo was. Die chef, oh, oké. Okay. Dat was makkelijk. <coughs> dat hij toen declareerde. declaraerde. Dus Schrijf maar even een, een nummertje erop. En toen is hij een nummertje gebleven. Maar niet onverdienstelijk blijkbaar. Het is 20 minuten over nee, het, het tweede gedeelte problemen. van dit radioprogramma. Afgelopen ja. week heb ik nog een beetje op afstand gevolgd ook. Uh, Ernst Janssen-Steun is nu wel... Dat is ernstig. Hij schijnt ernstig ziek te zijn. Hij heeft een oud-ongeluk gehad natuurlijk. En daarna heeft hij zich, uh, is hij zich anders gaan dragen. En nou, om, mag, tijdens rechtszaak mag hij eigenlijk gewoon niet meer... Eigenlijk van zijn eigen familie mag hij het woord niet meer doen voor zichzelf, maar ook eigenlijk moet hij het niet meer doen voor, vanwege de slachtoffers van, uh, de familie van de slachtoffers, die hebben ook zo wat, wat hij uitkraamt is zo ongepast, dat hij, dat, dat moet hij niet doen. En nu zijn ze dus aan het onderzoeken of hij zelf dus ook een hersenschade heeft, okay. door het ongeluk, waardoor hij dus allerlei foute beslissingen heeft genomen. Het zou toch echt een chaos theorie bij elkaar kunnen zijn gewoon, dat iemand een ongeluk krijgt, het overleeft, maar wel gaat blijven functioneren. Je zal wel werken en kunnen. En kom op, ziekenjarige tijd, je gaat gewoon aan het werk. En het, uiteindelijk ontwikkel je dus. En, en ja, met hersenschade ga je dus allerlei fouten precies doen. waar dus anderen ook weer. Uh, slachtoffer van zijn. Ja, ja. Echt de sterkte daarmee, uh, als je daarmee te maken hebt. Ernst Jansen, de steun. En uh, nou ja, goed, uh, hij heeft wel een goede advocaat, geloof ik, erbij. Oud-neuroloog. Oud-neuroloog, ja. Er staat hier ook een artikel dat hij drie jaar cel krijgt. Ja, dat is echt minimaal wat hij moet krijgen. Maar uiteindelijk, ja, het is een slachtoffer. Hij is eigenlijk ook gewoon slachtoffer. Dus dat is wel een bizarre situatie waar we in Nederland ons in bevinden. Goed, muziek. Ja, ik heb de auto's nog steeds hier de tafel staan af. Trek ik er gewoon eens eentje uit. Grappig, gewoon. Het zonnetje breekt meteen door dat hij het zegt. A big city. Jesus, it's been 20 years candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north, you burned my heart with a flickering torch. I had a... De rest van de B-42's. Zong samen met met.Iddie uh, Bab Ja, 25 jaar geleden alweer. Toen begon de uh, ZFM. En deze plat was toen uh, te vinden in de hitlijst. Ah, uh, de knijten van de hit. We uh, we wel een We draaien hier gewoon op de radio. Wat ook je lijst te zeggen hier. ZFM. Ja, toen praatte ik zo nog. Dus dat pauvre om zo te praten, dames en heren. Ja, hier op ZFM straks groter weer. Maar nu eerst even een berichtje. Jolande, uh, Jolande, kom er maar in! Ja, ik, ik haal mijn nieuws overal vandaan. Ik haal ja? dit nu van Facebook. Ja? Een artikel dat vrouwen vaker gelijk hebben. Dat is niet waar, dat is niet waar! Want in meer dan 75% heeft de vrouw namelijk nou gelijk... Dat was een onderzoek verricht in zowel de zakelijke als de huiselijke sfeer. En het bleek dat vrouwen in discussies met mannen vaak aan het langste eind trekken. Onder andere omdat vrouwen in discussies beter het hoofd koel kunnen houden. Ja, ja, ja. ja. En ze minder snel domme dingen zeggen. Ja, dat is ook... Ik, he? ik herken het, ik herken het. Over de uitslag van het onderzoek mag wel worden gediscussieerd. Want vrouwen hebben namelijk toch gelijk. Nou, geweldig, hè? Maar dat, dat zie je op een gegeven moment dan in het commentaar van iemand anders. Nou Ja, maar mannen zijn weer beter in alles. Ja, ja oké, okay, dat kan misschien wel zo zijn. Maar het schijnt wel dat bij de Nederlandse vrouwen vrouwen blijven weliswaar achter bij de mannen... maar in de internationale vergelijking... toch goed pre presteren ten opzichte van andere vrouwen uit andere ik, landen. Ik ben met twee vrouwen op vakantie geweest. Met ja. mijn vrouw en haar zus. En die zijn aardig van de tongriem gesneden. Hmm. Dus uh, zo'n vakantie is wel mooi. Je hoeft niks te doen. Hè, want zij gaan onderhandelen en ze zitten overal bovenop. En dan wil je dus een keer een praatje doen. Maar je wordt echt zo uh, weggesapeld. Heb jij ook dan dat je begint met een onderwerp en dan... Plotseling ben je heel ergens anders. Dat je denkt van ja, maar ik wil het even hierover hebben. Ja, dat nee, bedoel ik. Oh, ja, ja. Of je, je hebt een mening over iets en dan zegt ze... Nee, dat is zo, pof, klaar. Je denkt denk uh, oké, okay. weet je wat, ik ga wel even gin-tonic halen. Ik doe toch iets nuttigs, daar ben ik wel goed in. Oh ja, ja, ja. Maar wil dus, je dan... nog wel met ze samen op vakantie? Of mag ze niet meer mee? Het is ook wel weer grappig, ook weer twee van die zussen bij elkaar... die praten over de meest... Domme dingen, maar ook wel wat interessante ja, dingen. Ik herinner me ook dat ik ooit een gesprek had met mijn zus. En dat ging over hoeveel lagen wc op elkaar zaten. En de, of heel veel velletjes. Dat ik denk van: waarom maak jij er daar godsdan druk over? Nou, echt, het Dat was aan haar. het einde van de vakantie. Toen waren de, de onderwerpen een beetje op. En dus ja. nou, laten we het over hebben. Nou, laten we het onderwerp wc-papier eens bij je pakken. Nee, wij hadden het over het feit van: uh, doe je alles vanuit intuïtie? Of doe je alles uit, dus vanuit, vanuit je verstand? Uit je brein? Uit je, je brein? Rationeel? Rationeel? Of, uh, ja. intuïtief? Dus toen de, hadden we het over uh, rationeel, emotionele therapie. Dat je eigenlijk, van, eigenlijk alles vanuit je verstand doet. Intuïtie wordt opgebouwd uit herinneringen, uit ervaringen. Ervaringen ja. zijn dus eigenlijk toch te verstand. Dus je, je, je, je bent niets aan het doen en je denkt van oh dat kan ik wel doen. Ik denk, nou, dat doe ik uit de intuïtie. Nee, je hebt een ervaring daarvoor al gehad. Want als je dit doet, gebeurt er dat. Ja. Dus nou ja, daar, dat vind ik dan wel weer interessante materie. Ja, ja, ja. Dat eigenlijk. is toch wel, wel, wel grappig. Ja, maar dit is de discussies die je dan hebt. Dan, hè. Ik met mijn vriend dan van. Maar jij kookt zo goed, maar dan denk ik van ja, eigenlijk doe je alles al zo lang. Hè. Ik bedoel dat je al gewoon nog 40 jaar kookt of zo. Ja. En daardoor heb je gewoon eigenlijk zo'n... Uh, Automatisme? Uh, ja, dus daardoor, daardoor gaat het gewoon allemaal vanzelf. En uh, je doet er, oh, er uitje bij of een ditje. En daardoor maak je alles net even lekkerder. Ja. En uh, uh, ja, je hebt dan van die mannen, die zijn dan jaren goed en daarna hebben ze van die uh, magatronmaaltijden gegeten. En die hebben dan nu van, wauw, ik ben in de hemel. Ja. <laughs> zo grappig is dat. Ik kan maar iets mee voorstellen. Ja. Straks de Zandvoortse berichten... We eerst even een nieuw plaatje. Wow. wow, Sophia Hunger. Ja, love is not the answer. Een clipje erbij dat helemaal zat is, omdat van die verliefde stelletjes op straat kost meestal wat. Love is not the answer to everything. is not the answer to everything Ask the big black orca in the aquarium Dat is haar titel van de plaats. Ze wordt er doodziek van. Al die verliefde stelletjes op straat. Die is wel lekker klef met elkaar. vind ze echt... want uh... ja, oh, gadverdammes. Was dat maar top. Nou, moet dat nou echt op straat zijn nodig? Nou, dat vindt zij. Ze heeft een videoclub erbij gedaan. En het grap is, en dan zit je naar de videoclub. te kijk je denk, Nou, ze is een stevige tante. Die met bossen bloemen smijt. Die mensen bij elkaar slaat met een bossen rozen en zo. En je denkt... Nou, oh. Maar dat is de zangeres zelf niet. Dat is gewoon een uh, figurant, zeg maar. In de okay. Dit heet dus Sofia Hunger. En Love is Not the Ansel groeit op in Zwitserland, Engeland en Duitsland. En brak door in 2008 met haar album Monday's Ghost. Hier gaan we meer van horen. Dat dacht ik wel. Hè? Denk dat het wel, kan ja. je verwachten hier. Ja. En zo op meer. Maar goed, uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. En wij kijken in de krant en ik zie iets grappigs. En ik twijfel, ik moet daar toch iets mee doen. Uh, Zandvoorters doen het goed in 3D. Je kan namelijk een beeldje laten maken. Uh, enkele bekende Zandvoorters hebben het al inmiddels gedaan. Ze hebben het laten vereeuwigen. Hille Jansen van het Museum, Marcel van Rij, uh, Menna Gorter van de fotowinkel. Yeah. Uh, het is een 3D-selfie dus. Uh, er zijn iets van 120 foto's worden er gemaakt... of zoiets van je, helemaal rondom. Uiteindelijk komt daarvan een beeldje. Het beeldje kan, uh, dat duurt dan iets van zes uur voordat dat klaar is, geloof ik. Je moet wel even kijken op de website. Je kan niet zomaar daar langs komen. Je moet even laten inboeken, zeg maar. www.3dselfie.nl dan kan je een afspraak maken. Uh, en, uh, kijk hoor, ze dus hebben ongeveer 15 minuten per persoon nodig... En de prijzen variëren van 95 euro tot 310 euro. Ja, heb je een maar beeldje. ik zag ook een foto van een man. Die had zijn dochter in zijn armen. Ja. Dus Ze kan natuurlijk ook met z'n vieren... misschien wel uh, zo'n leuk uh, iets maken... dat je met ze goed bij elkaar staat... en allemaal de handen vasthoudt. Oké, okay, uh, om de kosten te drukken. Ja. En dan knip je daar, daarna knip je al die handen gewoon los. Oh ja, dat kan ook. Ik denk dat het Wat doe je dan met de, de vingertoppen dan? Ja. Dat is helemaal makkelijk. Ja. Kunnen we met z'n allen in een grote cirkel staan? Daar trappen ze natuurlijk niet in. En dan is de prijs toch weer anders. Maar ja, je, je, je hebt meer toch. spul nodig. Je hebt meer spul nodig. Maar het spreekt mij wel aan. Je kan ook naakt, zegt uh, Peter Blokhand. Uh, ja, het is als hobby begonnen en langzaam begint het steeds populairder te worden. Dit. En hij zegt van: natuurlijk uh, mag je naakt, je mag alles. Ik bedoel, uh, en ik zit ook te denken: ik zou best wel een naakt uh, dingetje willen hebben van mijn vrouw. Helemaal geen punt. Ja, nee, maar wat het wel leuk is, vroeger had vroeg dat je altijd van die. Uh, uh, mensen die oorlogjes naspeelden. Je kan nu gewoon echte militairen gewoon laten maken. Ja, ja. En die kan je dan dupliceren. En dan uh, kan je dus inderdaad die wargames of wat dan ook. Je, van die, uh, je had toen zo'n mannetje in, uh, in spetters. Of weet ik veel. Die dan zo'n heel grote uh, warzone had in zijn kelder. Met oh, al dat hun, weet ik uh, allemaal, allemaal van die poppetjes. Ik okay. doe me wel. denk laatst bij iemand die we op bezoek waren. Die had een nieuw appartement. Die had ook allemaal van nieuwe Ja. Nou, was uh, dat niet Marcus? Dat oh, was dat Marcus. Was Ma dat was Marcus. Hé hey, ja. Marcus, je zou nog bellen. Ja. Maar by the way. Uh, ja, joh, is het het is bezig. wel heel leuk om die poppetjes inderdaad zo... Uh, dan te laten gieten, dus ja, gieten, laten uh, printen. Ja, je laat ze printen. Goed, wat zijn we nog meer... Cool. Uh, wat, wat ja, er, er staat een grote advertentie in de krant. Want uh, je hebt aanstaande maandag... is een, uh, voor de retail horeca en vastgoed... een slotbijeenkomst uh, bij App en Flood Badhuisplein 2 tot 4. Dat is maandag uh, tussen 3 en 5. En er staat dus ook bij, van uh, je hebt uh, dat pub-update. Uh, het is dus zo dat je kan dus nog een... Uh, iets leuks inschrijven, een leuk idee... om te organiseren. En uh, in het pop-up weekend... en dat is dus uh, van 19 tot en met 21 juli, juni. Ja, ik vind het een heel goed idee. Aanmelden is dan... nodig. Ja. En tot met 10 mei kan je jouw idee inschrijven... op www.popupzandvoort.nl. En kijk er eens even op en doe mee. Heb je een leuk idee? Want de tip was... 21 juni is de langste dag. De langste is natuurlijk een super thema voor een event. En met recordpogingen halen we waarschijnlijk nog ook... het Guinness Book of Records... Dus ja, ik weet niet of iemand de langste uh, wil introduceren. De langste? Wie heeft de langste? Goed, nee, dan, ja, ja. ja, zoiets. Dat is te makkelijk gewoon. Dat is te makkelijk weer. Dat wel okay. En dan wou ik dat, ook nog wel ik, zeggen. Ik, ja, ik vind het op zich heel goed dat je het doen. Want uh, de gemeente <coughs> heeft ook gezegd. We laten de regels wat vieren. Alleen de veiligheid. Uh, en de, en ja, de veiligheid staat erop Dat was eigenlijk het en ja, En hygiëne. En het is dus uh, nu maandag 11 mei, dus van 3 tot 5 in uh, Badhuisplein, 2 tot 4 bij Ebbenvloed. En zondagavond is daar dus het open mic uh, gebeuren. Hè? Dus dat je de laatste keer dit seizoen. Dat er uh, acht stand-up comedians daar. Uh... Ja, ik dacht dat het vanavond was, maar het is morgenavond. <laughs> het is morgenavond. Uh, Intree nou, is 5 euro'tjes. Nou, dat kan toch niet van blijven? Ja, het is hartstikke leuk. Dus, uh, verder, nou, ik, ik had even niks. meer. Je hebt even niks. Oh, dan heb ik nog wel wat. Oh, okay. De provinciale weg, de N200, oftewel de zeeweg... is volgens de provincie aan onderhoud toe. En tegelijkertijd met het onderhoud worden enkele aanpassingen gedaan... om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te verbeteren. En uh, er gaat van alles gebeuren vanaf augustus 2015. En als je vragen hebt over het groot onderhoud... dan kunt u bellen naar 0800 0200 600 kosteloos. Of mailen naar info.bu... Het noord, Maar BU, wat is het? De buiten? Nou ja. Maar uh, ja, er zullen mensen zijn die vragen erover hebben. En er is dus op 26 mei ook een inloopbijeenkomst. over het groot onderhoud van de Zeeweg. En dat is dus uh, op 26 mei van 5 tot half 8. In het bezoekerscentrum, de Kennemerduinen 712 in Overveen. Dus waar voorheen de zandwaaier was, aan de overkant. Aan de overkant. Nou, goed. Dus ga goed. eens kijken. Ik, uh, in Zandvoort zijn ze flink aan het bouwen natuurlijk. <coughs> Pas geleden aan de Sofia-straat, geloof ik. Hebben ze al. Uh, Sofiaweg. Sofiaweg hebben ze een gigantische pand neergezet. Dat is heel snel gegaan. Nu starten ze in juni met, een, uh, met de sloopwerkzaamheden van het uh, nieuwbouwproject. De Prins, uh, Prinsesse Park en de Prinsesweg. En daar kan je dus uh, nog... Uh, daar wonen woningen worden gebouwd. 22 woningen worden daar uh, gebouwd. Die kan je kopen. De prijzen variëren vanaf uh, 730.000 euro. Kijk even op www.prinsessenpark.nl. Het ziet er stoer uit. Het ziet eruit als oud zandwoord... Oud wat opnieuw weer gebouwd wordt. En ze willen uh, in juni dus gaan slopen. En uiteindelijk... Eind juni willen ze gaan beginnen met bouwen. Ik kan het wel waarderen dat er weer wat nieuws wordt gebouwd. En, uh, en ja. wat, wat authentiek ze ook weer qua met veranda's en zo. Ik vind dat wel heel leuk. Ja, ja, het ja dat ja, is uh, dat, dat, dat, dat, dat is ook wel weer leuk, maar dat past hier weer niet zo. Goed, tijd voor de landenkeuze: ja, De mama's en de papa's. Wat? CFM. Ja, leuk. Tijd voor zuinigheid. Nou. Op CFM met ons Hits. Mammes en, en papas. De Jolande keuze deze week. Uh, hier bij Toebokle uh, grappig. Ik zit even te kijken in de krant. En uh, gisteren hoorden we al het, het grote nieuws. VD gaat een doorstart maken. En ze gaan richten op de 35 plus vrouw. En het, ja, dat, ze denken een hele nieuwe markt aan te kunnen boren. Maar het schijnt dat heel veel andere markten daar ook al op gebaseerd zijn. Je hebt de Sara geloof ik. We uh, hebben meer van dat soort winkels. Die ook allemaal zeggen doelen op de 35 plus vrouw. Dus, maar zij denken zelf wat ze een markt hebben aangeboren. En ik las ook. Vlak daarbij nog een ander uh, soort supermarkt. Nou ja, een warmehuis meer. Dat eigenlijk nog een stapje verder gaat dan de Bijenkorf. Moet op de in komen. En dat, dat heet dan Houseman. Ben ja? je ja, uh, een dat, Nou ja, dat zou hij bijna denken. Henny gaat, he, uh, gaat die, uh, de, de, de winkelketen in. Maar dat gaat hij niet doen. Het is een andere soort houtsman. Uh, het moet voor de rijken zijn in Nederland. En deze Frans van der Kraai. Dat is een zakenman. En die zegt mezelf: Ja, er zijn wel voor, voor de rijken in Nederland. Er zijn wel plekken om te kunnen kopen. Maar het is mooi om dat op één plek te, te centreren. En dat is dus op het Rokin. En er staat ook een foto bij. En het ziet eruit als een heel luxe ware huis. Het gaat dus nog een stapje verder dan de bijenkorf. Uh, je wordt met de linozine opgehaald. Uh, je kan er zelfs ook je fiets laten maken. Nou, ik zit niet te denken meteen aan een fiets als ik aan de rijke Den Nederlander denk. Maar goed, dat kan je er ook laten maken. Het is hele dure uh, uh, fiets met zo'n ding is ervoor, weet je wel. Met, met een kinderwagen ervoor, Werk van allemaal. Maar goed, het moet dus een snoepwinkel worden voor de rijksten der Nederlanden. Ik ben benieuwd. Een, een snoepwinkel? De snoepwinkel. Ik Maar, uh... Die, uh, maar het, grap, het grappige wel is: aan de ene kant denk je, kleinschaligheid gaat het overleven. Ik in Nederland hout klein maken, niet te groot. En deze pakte dus <kuggen> heel groot aan. Die pakte juist de bovenlaag, waar nog wel wat geld zit. Dus maar ik, ik snoep is wel slecht, hè? Want ja, nee, het was gisteravond op tv bij. Nee, uh, ze noemen, het is gewoon spreekwoordelijk snoep. Mm, mm. Dus eigenlijk gewoon allemaal hebben dingetjes. Okay, leuk. Leuke hebben dingetjes. Mm. Ik vind je ook wel heel leuk hebben dingetje. Ja. Mm. Kon je namelijk niet met het gevecht van de eeuw, met het boksen? Ja? Was toch boksen? Of kickboksen? Ik weet niet precies. Het zegt maar niks. dit. Tussen Mayweather en Pa. pa, pa ja? Aanwezig zijn. dan uh, Is dit misschien een troost? Want er is een man die biedt op ebay een zak vol lucht aan. Het gaat wel om lucht vanuit de box al zelf... toen het gevecht tussen de beide boxes plaatsvond. En op deze manier kun je het gevecht toch nog een beetje ervaren. Je zult wel heel diep in de buidel moeten tasten... want het hoogste bod staat nu al op meer dan 1800 euro... En nou maar hopen voor de man dat het ook om ernstige wieders gaat. Dit is echt een zak met legendarische lucht. Met legendarisch lucht. Koop op eBay. Nou, ik, ben echt, ik zal eerst me even in laten lezen wat Mayweather en uh, Paket Junio is. Want ik ken, dat gevecht ken ik helemaal niet. Ja, nee, dat, dat was vorige week of zo hoor. Het was echt het Gevecht van de Eeuw. Oh, Gevecht van de Eeuw. En het is niet dat die man zegt, maar het scheidgevecht, was dat hij in die zak heeft gescheten. Die zeggen we nou. Nee, zo, dit, nee, vond ik nee van gevecht, dit is gewoon. Dat vond ik van het gevecht. Nee, nee, nee, nee. nee. Nee. Nou ja, goed. Ja, Alles, alles loopt. Het is leuk. Moet er moet wel een certificaat bij komen ook, hè? Ja, ja, ja. Dat, uh, ja als je hem openzet, is het weg, hè? Dat, is, uh, dat heb je met gedachten. Dat is scheidsrechter ter zeg maar, plekke uh, daar een handtekening op gezet. Dit is de officiële. Het <kwijls> erbij. Goed. Nou, straks, Nathine, een zandwoord live vanuit het Hoogland. Ik krijg net een lijntje binnen. Waarschijnlijk zijn ze aan het testen. Ik ga eens even kijken. Draaien wij nog uh, wat muziek? Ach, laten we dat dus doen. De Wombats. Ach, kijk, zie je al wat foto's van het gevecht. Dat ziet er heftig uit. Gespierde lichamen. Bezweet. Six-packs. Six-pack, man. Oh, oh, oh. Stimuleerd weer. I know that I like to let success succeed. But I just need you in that fur coat. With only my necklace on underneath. I lose the plot And I cause The scene What do you dream of? Dit is weer goed hè? Dit is weer een... Uh... Hey! De Wombats and Give Me A is de nieuwe single van uh, deze band. En uh, dat moet gewoon wat worden, dat kan er gewoon niet bij. Het is 10 minuten voor, tien, dus het was even spannend... of we straks naar tien uur wel, morgen Zandvoort zou komen. Maar het is opgelost, er was even geen technische man, maar... ach, dat, we hebben zoveel mensen hier rondlopen, man. We zitten gewoon weer iemand anders dan hier. Dus straks naar tien uur, morgen Zandvoort. Ga naar Hotel Hoogland en laat je informeren wat er allemaal speelt in Zandvoort. Uh, we kijken nog even in de krant. Het is natuurlijk uh, bijna zoveel jaar geleden dat in Enschede... Ja, het was afgelopen week ook al weer brand. Nu gaan ze natuurlijk stil bij staan bij die Fireworks-ramp uh, uh, uh, uh, toen destijds. En we zijn nog steeds bezig hoe het nou precies fout heeft kunnen gaan. Er dan zie je er ook weer foto's bij... Het is 15 jaar geleden, dit jaar. Ik kan me nog goed herinneren, dat, dat was ook op een zaterdag namelijk. En dat ik hier al presenteren was, dat ik dat hoorde. Uh, en ik zit ook even te denken wie, dat was ook Ben of Peugen daar niet naar op weg geloof ik. Die heeft er ook zelfs ook nog gepost. Die werkte op de ambulance waarschijnlijk nog steeds. Die ging er ook te naartoe. En uh, toen dachten we dat, ah, dat valt allemaal weer. Weet je wel, met je, met je vuurwerk. Ja, wat vuurwerk afgestoken. Zijn er al slachtoffers? Wanneer, haha, ja. Toen wisten we niet hoe groot de ramp was. Dat was echt spectaculair. wat een heftigheid. Want als je die filmbeelden terugkijkt. Nu zijn er dus eh, twee weduwe, eh, Diana Gremmen en Mathilde van der Molen zijn nog steeds aan het uitzoeken, wat is er nou precies fout gegaan? En het is ook niet helemaal duidelijk of ze nou hun eigen... Eh, want zij zijn weduwe, dus hun uh, een, een, een mannen zijn van het uh, van, van die ramp... En zij dan steeds het, of ze wel een echte man hebben begraven. of dat een, een andere man is. Want het werd vertelt: hij is daar doodgegaan. maar zij had zoiets nee, volgens mij was hij daar. Dus dat, is, dat moet allemaal nog uitgeschoren. worden. Hoe kan zoveel vuurwerk op één plek hebben gelegen? Dat is nog een hoofdpijn-dossier. Hoofdpijn-dossier, puntje. Nog 15 jaar inderdaad. Ja. Nou, ja, dat hebben we er meer. Hè? MH17 is ook zo'n hoofdpijn-dossier. Mm. Daar komen we ook nooit nou, uit, wel. Tellen, ja. ja, Goed, nou heb jij nog iets omdat uh, je denkt, van, nou daar ja, kan ik we wel de, om de, lachen. Nou, om lachen. nou ja, er, er waren in Assen, er was een, er was een leraar die ging naar tanken. En na twee kilometer toen hij weg was, kreeg hij een foutmelding van water in de tank. En dan nou blijkt dan dus dat er gewoon maar liefst vijf bestuurders... bij zo'n Q8-bezienstation getankt hebben. Maar er zat gewoon water in de tank in plaats van diesel. Kijk, dan ga je geld verdienen. Ja, dat ja, is echt... Ja, dat is zeker. Maar het is echt... Ja, je hebt gewoon heel veel schade, hè? Want die hele tank moet gelegen worden. En ik weet niet, de hele motor kan nog kort zijn... Dus, uh, ja. Ja, ik, ik heb het al een paar keer gehad vroeger dat ik mijn tank echt leeg gereden had. Dat was ook niet helemaal goed. Dan, dan heb je ook een <tie> tijdje... dat Er <die, tie> <tie> zit ook heel veel ellende wat normaal onderaan de tank blijft liggen. Dat gaat dan eigenlijk ook de motor ja. in natuurlijk. Ja. Dat is ook een beetje gênant. Maar goed, ja, leuk. Dus bij welk tankstation was dat? Om het even in ons, uh, op onze harde schijf te zetten. <tie> dat we daar voorlopig even niet... Uh, niet tanken, maar... Niet tanken. Wat, wat, Welk tankstation was dat? Een uh, assen. Een assen. Maar maar dat is niet een speciaal merk. Ik wil ook in België zijn en de in. een Q8. Een Q8, oké, okay. dat is even goed om te weten. Ja. Q-8. Ik ga even Kijk mijn uitmeren. En gaat er eens even aan ruiken of zo. Ben je ook nog lekker high van? Oké, citizens waiting for your lover. Ja, je hoort het op de achtergrond. een hoesje van Jolanda, daar komt ze maar niet vanaf. Het is vandaag jarig, de porno-afvriezer. Waiting for your lover, citizen. Het is een nieuw beentje, Het bestaat er niet zo lang. Kan je even wachten natuurlijk. We zaten de moeilijke leeft op de radio. We zijn vandaag zijn we met z'n tweeën. Mark moest een test doen geloof ik. Ik je nee. samen voor iets doen, ik weet niet meer wat dat was. Dat horen we volgende week natuurlijk weer. komt hij op de bakfiets geloof ik toen helemaal duidelijk met zijn rijbewijs. Hij nu een beetje ontkloten, toch? Dat is echt een beetje vervelend. Hij heeft niet iets fout gedaan, lijkt ik dat alvast even zeggen. Maar ja, om, om zijn rijbewijs weer op Nico aan te vragen of zo, daar was iets mee. Nou goed, daar legt het volgende week allemaal wel uit. Uh, goed. Ik ja, het loopt er tegen... helemaal niets van, inderdaad. Nee, hoe dat nou zit, dat moet je echt maar eens een keer uitleggen. Want voor uh, ja, ons, we, krijgen gewoon keer, we kunnen gewoon doorgaan met een uh, <coughs> rijbewijs. Maar hij uh, moet er iets meer voor doen, blijkbaar. Goed. Ja. Uh, het loopt tegen tien uur. Ja. En uh, ja... Oh mijn god, zeg. Meisje denkt langste de tong ter wereld hebben. Je zou maar in je mond krijgen. Wat heb jij nou? gaat ga als weg. Ja, uh, uh. Uh. ja, het is echt zo. Het was een huidige record van uh, uh, de tong van 9,9 centimeter van uh, Nick Stubel. Ja? Is die van Kies? Maar zij denkt zeker dat het 10... Weet ik niet. <kluis> maar, maar zij denkt zeker dat 10 centimeter te kunnen halen. 10 centimeter? Dat is echt... Ze kan dat komt... met haar tong haar ogen aanraken. Hé? Hey? Jezus, ik probeer ja. het even. Ik, ik kan niet eens het een puntje van mijn neus aanraken. Moet je nagaan hoe lang die is dan? Ja, wat jij allemaal niet meer kan. Maar Heb haar moeder en haar oma komen? en grootvader hebben ook een extreem lange tong. Ja? Maar ze denkt niet dat het uitsluitend uit erfelijkheid is. Ze vertelt aan de nieuws als kind vaak aan haar, haar, haar tong te hebben uitgestoken ik denk, denk dat het daarmee te maken heeft. Ja, je kan ook dat dingetje onderaan je tong weg laten knippen. Echie. Dat heeft bijvoorbeeld die van kies gedaan. Gene Simmons heeft ook dat ding oh, weg laten halen. Oh, dat spiertje. Ja, daar dat spiertje. Oh. En dan kan je iets minder naar buiten gooien. Maar volgens mij moet die ook wel op zichzelf wat langer zijn dan normaal, hoor. Ja. Dus, is dat het is ook niet fijn als je uh, zoemt en dat iemand uh, je juich zit te gieten, dan ga je gewoon over je nek. Ja, moet je op. Nee. Oh. Nou. Goed, het, ja, dit maakt wel indruk. Dit is wel grappig, gewoon op foto's natuurlijk. Je kan wel even shock. Even shockeren gewoon. Ja, dat is waar. Nou, eh, ja, vandaag een, een stelling in de dag, een begrip voor uitstel. van eh, Voetbalwedstrijd wordt natuurlijk uitgesteld. Omdat namelijk de agenten gaan staken. Die gaan staken, weet je, omdat ze tekort loon krijgen. Heel veel mensen hebben daar eigenlijk wel begrip voor. Die zeggen van, ja, het is toch ook bizar ook gewoon dat de agenten eh, minder loon krijgen. Dat ze ook al in moeten leveren en zo. Terwijl zij echt zorgen voor de veiligheid in Nederland. En heel veel mensen denken ook, ja, eigenlijk toch wel bizar dat voetbalwedstrijden nog steeds... Eh, door belastinggeld worden beveiligd. Terwijl ja. Ja, er worden net, wordt net een speler wordt verkocht voor 32 miljoen. Dat je denkt van, ja kunnen ze dat geld niet gewoon insteken in de beveiliging zelf? En laten die mensen die zo'n voetbalwedstrijd bezoeken ook zich gewoon een beetje gedragen. En dan hoeven ze ook minder agenten erop te zetten. Dus daar, ja, daar is nog wel een hoop goed idee inderdaad. Ja, ik vind maar het ja, ook goed. ja, uiteindelijk gaat het dan weer naar de kijkers. Dat gaat naar de kijkers. Dat die uiteindelijk die beveiliging betalen. Maar ja, ze veroorzaken het zelf, hè, natuurlijk. De voetbalkijkers, de ja. Ja, ook, supporters. Ja, maar Ik weet het Eigenlijk gaat zoveel geld om in die, in die voetbalbalans. Die lonen van die spelers gewoon een stukje omlaag. En dat geld kan wat besteed worden voor de beveiliging. De, de, ja, ja nou dat lijkt me veel handiger in plaats van die, die spelers. Lekker uh, dan. allemaal over het paard getilde mannetje. Ja. Ja. Nou, het laatste padje voor uh, tien uur. Of had je nog heel een klein... Klein bericht. Een zak met spekjes heeft op 5 mei een dak gesloopt. Er waren 200, 300 spekjes. Die vielen op het dak in de Zaandam. Tien dakpannen zijn verprijsd. Spekjes? Ja, gewoon spekjes. En als je zo'n zak op je hoofd krijgt, dan ben je gewoon dood, zei Dolsma. En uh, je kunt toch niet zo'n complete zak uit een vliegtuig gooien? Maar blijkbaar is dat gebeurd, want het kwam echt keihard op zo'n dak terecht. Misschien dat het dan door de snelheid, dat het al zo lang valt... dat het daardoor uh, uh, het dak echt heeft uh, vernield. Een zak met 200 spekjes. die is uit 300 een vliegtuig... Spekjes, ja. oh. Dat het een hele bijzondere activiteit Ja, nou, het is toch een bijzonder bericht, hè? Nou zeggen Goed, dit was Toebak Leeft Het eruit. Laatste plaatje voor 10 uur. Straks in de goede morgen zond voor de WSB. We elkaar volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Ik we dan weer helemaal compleet. Some say if you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it swan. Some say if you don't try, then you won't know how to get by. No, set